4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Egypte heeft geen zin meer in internationale bemiddelingspogingen. En Duitsland kan Nederland echt niet meer serieus nemen. Dat straks in de villa. Nu is het NOS-journaal met Mark Visser. President Obama heeft een ontmoeting volgende maand met president Poetin in Moskou afgezegd. Dat doet hij uit verontwaardiging over het besluit van Rusland om tijdelijk asiel te verlenen aan de Amerikaanse klokkenleider Edward Snowden. De VS wil Snowden arresteren voor het lekken van informatie van de Amerikaanse inlichtingendienst NSE. Bij het besluit van Obama speelt waarschijnlijk ook ergernis mee over het Russische mensenrechtenbeleid en de houding tegenover homoseksuelen. Het Openbaar Ministerie vervolgt een agent die begin dit jaar in Duiven een inzittende van een auto in de rug schoot. De 20-jarige inzittende raakte daarbij licht gewond. Uit onderzoek door de Rijksrecherche blijkt volgens het OM dat de agent onrechtmatig geweld heeft gebruikt. Er was geen sprake van noodweer. Een andere agent die op de banden van de auto heeft geschoten heeft volgens het OM juist gehandeld. Jemen heeft naar eigen zeggen een poging van strijders van al qaeda vereideld... om gas- en olieinstallaties in het oosten van het land over te nemen. Een regeringswoordvoerder zei dat de extremisten... ook een stad in dat gebied wilden innemen. De aanval stond voorafgelopen zondag gepland. Het plan was tientallen strijders in legeruniform... het olie- en gascomplex te laten bestormen. Jemen heeft niet bekendgemaakt hoe het aanvalsplan ontdekt is... en of de aanvallers zijn opgepakt of gedood. De vrouwtjeswolf, die begin vorige maand dood werd gevonden bij Lutelgeest is hoogstwaarschijnlijk zelf hier naartoe gekomen. Dat concludeerde de Universiteit Utrecht, de Universiteit Wageningen... en het Natuurhistorisch Museum Naturalis. Faunabeheer Flevoland dacht dat het dier was aangereden in Duitsland... en daarna, voor de grap, bij Luttelgeest was neergelegd. De instellingen gaan daar dus niet vanuit. Ze denken dat het dier vanuit Oost-Europa naar Nederland is gekomen. De brandweer gaat proberen om de lekkende nafta-leiding in Borren uit te graven. Zo hoopte de brandweer het gat in de leiding te kunnen dichten. De leiding werd gisteren geraakt bij grondboringen. Sindsdien ligt een schuimdeken over de vrijgekomen nafta. En dat moet voorkomen dat er brand ontstaat. Voor het graafwerk moet de schuimdeken worden weggehaald. Volgens de brandweer is er kans op stankoverlast, maar geen gevaar voor de volksgezondheid. Na het dichten van het lek wordt de grond afgegraven en gesaneerd. Het weer, het kan veel regen vallen. In het oosten zijn het vooral buien en dan kan het ook onweren. Morgen weer droog, meer zon en de dagen daarna dan af en toe een bui. En de temperatuur blijft net boven de 20 graden. Je het een beetje door, Jolande van der Velden? Het valt best wel mee. 16 kilometer bij elkaar. De files staan verdeeld over de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Meers en Maastricht 4 kilometer. Er was een aanrijding op de A10, de ring zuid van Amsterdam richting Den Haag. Tussen Amstel Business Park en knopende Amstel nog 2 kilometer. De rijstroken zijn weer open. Op de N15A15 maasvlakte richting Rotterdam tussen Brieden en Spijkenissen 4 kilometer. Verderop tussen de knopen het Benelux en Vaanplein nog eens 4. Als laatste de A20-hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. Na nou, de ster gaat de villa verder. Blijf luisteren. Viesje komt. Viesje moet. Viesje moet. Viesje doet. Ja. Pellen. Zelf pellen.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf bij u hier op Radio 1 met ons buitenlandpanel. En daarin zitten vandaag Jacco Pekelder, hartelijk welkom. Universitair docent geschiedenis van internationale betrekkingen... Universiteit van Utrecht. En Petra Stine, ook hartelijk welkom, Petra. Publiciste, Midden-Oosten, deskundige. Petra, um, vanochtend vroeg jij je op Twitter af hoe de Egyptische interim-regering überhaupt nog aan werken toekomt... omdat ze worden bedolven onder een soort politiek toerisme. Ja, nou die term die heb ik uh, van uh, een, een blogger die Sandmonkey heet, Mahmoud Salem... En die schrijft regelmatig in de Egyptische media en die zei... Ja, het wordt toch de hoogste tijd dat onze regering eens een keertje iets gaat doen... aan de economie, aan de gezondheidszorg, aan het onderwijs... en niet de hele tijd bezig moet zijn met al die bezoekers... of ze nou van het Arabisch schierijland komen. Want die zijn er namelijk ook allemaal. Vorige week was Ashton, de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie. Haar vertegenwoordiger Bernardino Leon is er ook nog. William Burns... Iemand Amerika. van het state, de state Department was er. Toen twee. waren er nog twee senatoren, ja, ja. McCain en mm. Graham. Nou, Frans Timmermans is er ook nog. Vandaag, die ja. is vandaag gegaan. Zeg, wat denk je dat die, dat die politici daar... Zijn die nou vereerd met al die warme belangstelling of irriteert het ze mateloos? Wat um, denk je? Nou, Ik denk dat het een combinatie is. Ik zie wel uh, in de Egyptische media oproepen tot een onafhankelijke... Derde partij die de partijen bij elkaar kon brengen. Want het is wel enorm gepolariseerd. Maar de wijze waarop McCain dat vandaag heeft gedaan vanochtend. dat ja. is weer helemaal het verkeerde keel, keelschat. Ja, vallen. want dat Koop is. Leeg, ja. He, dit, ja, en ja, maar ook een beetje toch dat, dat vingertje en het. Je moet je toch voorstellen, je hebt een gigantische politieke crisis. Je weet niet wat er gaat gebeuren. En daar staat er zo'n Republikeinse senator te oreren in Egypte. Bijna alsof het, het hun kolonie is. Want zo worden door Egyptenaren gevoeld. De les te lezen. Ja, de les zo. te lezen. Ja, Jacco, denk je dat dat de reden is... dat nu van, vanmiddag of het eind van de ochtend... Mm -hmm. kwamen de eerste berichten dat Egypte echt gezegd heeft... jongens, deze hele uh, um, de verzoeningspoging en bemiddelingspoging... Ja, ja, ja. vanuit het buitenland is mislukt. Vertrekken jullie allemaal maar... Uh, zou dat komen inderdaad door dat optreden van McCain... die het ook nog eens een keer ja, hè, misschien een heeft McCain... genoemd heeft? Ja, misschien heeft McCain door dat sleutelwoord te laten vallen... koep geprobeerd... Um, de moslimbroeders het over te halen om zulke gesprekken serieus te nemen. Hè? Want eigenlijk zijn zij die gesprekken gewoon zijn ze uit de weg gegaan. En je zal toch met hun ook aan tafel moeten zitten. Want uh, dat is ongeveer de helft van het, mm. van het, van het aantal partijen. Hè? Dus mm. uh, je, je kan daar niet omheen. En misschien heeft hij het op die manier geprobeerd te doorbreken. Maar dat is duidelijk uh, afrechts uh, uh, gewerkt. En um, um, ik denk dat die Egyptenaren inderdaad m, ja, voor de bühne eigenlijk in hun eigen land... Uh, um, wel duidelijk moeten maken dat ze niet naar aan de leidband van Amerika uh, lopen en mm -hmm. niets anders kunnen dan duidelijk zich daar dan van distantiëren. Amerika dan ook uh, prestige omdat Kerry, de minister van Buitenlandse mm. Zaken, heel iets anders zegt. Um, ja. Denken ze niet van: wat is dat voor, wat is dat voor een land? Nou, waar het de is, een dit roept een de ander dan. Ja, dat is natuurlijk ingewikkeld. Die, ze waren uitgenodigd door Obama om daar naartoe te gaan. Um, de, die twee senatoren. Um, um, Obama, bij monden van Kerry, zeg maar, zegt ook heel duidelijk: uh, Ik neem dat woord koep niet in de mond, want dat vergt eigenlijk dat we dan allerlei maatregelen, subsidies aan Israël, uh, aan Israël zeg ik het weer, is het uh, aan Egypte te moesten, de af, de afbreken, ja, aan terugdraaien. Ja, en ja, ik denk het ja. nou, dus, dus niet zo gek hoor, want dat die, het, die, die, die buitenlandse ja. hulp, vooral de militaire steun, is wel onderdeel van het Camp David-akkoord. Dus ja, dat is precies, wel heel is, erg nauw verbonden met ja, de relatie met Israël. Met Israël. Mm -hmm. en, uh, dus we moeten eigenlijk die hulp dan terugdraaien, zo gauw aan het Egyptische leger bijvoorbeeld, zo gauw we het woord koep laten vallen, want dat hoort niet bij de afspraken. Vind jij het stiekem met McCain eigenlijk wel een koep? Ik vind het een koep, ja, zeker. Het is, hoe populair die uh, ook is, hè, uh, en hoe populair ook het leger, eigenlijk nog steeds, ondanks die uh, bloedige uh, of, uh, uh, moordpartijen, mm -hmm. bijna, of, of in ieder geval um, uitbarstingen van geweld ook, is, is, het, is het leger nog steeds heel populair op dit moment in Egypte, lijkt het in ieder geval vanuit mm -hmm. Peilingen. Uh, toch is het gewoon een koep. Het is gewoon tegen een grondwet ingaan... Uh, met militair geweld, tanks op straat. Mm -hmm. een, een legitiem gekozen president... Ja. Uh, uit de functie zetten. Petristine, nu zijn alle diplomatieke pogingen ten einde... voorlopig in ieder geval dan toch. Uh, is nu het moment daar dat het leger gaat waarmaken... wat ze eigenlijk al een week roept? Een einde gaat maken aan die shit-ins van de broederschap? Dat vrees ik van wel. Het be morgen begint het uh, islamitische suikerfeest. Dus dat zullen ze zeker niet de komende dagen doen. <kwijnt> maar ik uh, zag net uh, een filmpje van Heba Murayev. Zij is de Egyptische uh, directeur van uh, Human Rights Watch, waar ze op het plein staat, waar al die uh, morsi aanhangers, hè, de, voor, de afgezette mm. president, nog zitten. En zij zegt, het Oké, okay, de militairen, de regering zegt... we gaan het op een fatsoenlijke manier doen. Zegt ze maar, wat ze de afgelopen anderhalf, twee jaar hebben laten zien... Mm -hmm. wekt weinig vertrouwen. En ja. het heeft maar mm -hmm. één stenen nodig om mm -hmm. het te gaan laten escaleren. En daar ja. ben ik wel bezorgd over. Maar is dat voor. dan ook een opmaat naar een mogelijke burger? <coughs> nou, nog even over die Amerikaanse relaties. En dan zie je dus hoe... Dit soort gesprekken worden helemaal worden geframed op dit moment. De huidige ambassadeur uh, in Egypte, uh, Anne Patterson... die was hiervoor in Pakistan. Dus toen zeiden de Egyptenaren... oh, de Amerikanen mm -hmm. denken dat we de kant van Pakistan uitgaan. De, vermeen, of de benoemde, uh, degene die ze waarschijnlijk daar naartoe gaan sturen... Robert Ford, die heeft hiervoor in Syrië gezeten. Dus nu zeggen de Egyptenaren... ah, is dit de analyse van Washington? Oh, yeah? Dat wij richting Syrië uitgaan. Het is dus een beetje samenzweringsdenken... Maar ja, nou, ik ken Egypte al uh, bijna 30 jaar. Ik heb altijd gezegd: ik kan mij niet voorstellen dat de Egyptenaren tegen elkaar uh, echt in een burgeroorlog terecht kunnen komen. Maar ja, je moet in het Midden-Oosten en vooral in Egypte altijd onverwachte verwachten. En ik hou mijn hart vast. En nu. Ja, yeah. Ik hou omdat het yeah. zo gepolariseerd is. En je ziet eigenlijk, want ik vind. Um, ja, die hele discussie, revolutie, koe. Je ziet wat Morsi fout heeft gedaan. Dat hij dacht, ik heb nu de macht. Mm -hmm. En wat de minderheid ja. vindt, interesseert mij mm -hmm. niet. Gaan zijn tegenstanders nu ook doen. Ja. Maar vind ja. jij toch eventjes, was jij het eens had, trouwens met Jacco... dat nou, er nou, in de ja, kern ik, van de zaak een koep is? Weet je, het is, het is je nou ook wel een beetje... Nee, maar... nee, nee, nee, nee. <laughs> nog je nou, ja, ik heb altijd ja. gezegd, uh, de militairen waren altijd aan de macht... Dus hoe kan je de macht uh, terugpakken maar alleen als je hem al hebt? Ja, ja, ja, ja. Uh, en uh, <laughs> dat zie je nu ook gebeuren. Je kunt zeggen dat het wel uh, verschil uh, maakt... of je de schijn van democratie laat bestaan of hmm. daar afscheid van. Neemt. Nou, en Je ziet ook de manier waarop die, uh, de minister van Defensie, uh, generaal Sisi... maar eigenlijk... De de facto machthebber ja, uh -huh. zich positioneert, Ja, dan zie je gewoon dat het, is, het is gewoon een militaire machtsovername en Je kan ja. er een semantische discussie over hebben. Dat ja, ja, is natuurlijk, natuurlijk dus... heel zorgwekkend. Ja. Uh, even, we gaan het zo meteen uitgebreider over Jemen hebben, maar dan toch even de dreiging daarin. Hè, uh, al die landen die hun ambassade sluiten uh, voor een poosje. Ja. En dan toch. Spe, uh, doet dat nog iets aan de situatie in Egypte? Uh, moet je daar nou, grappig genoeg heb ik, en, gek genoeg heb ik daar niet zo heel veel over gehoord. Maar goed, iedereen heeft al een negatief reisadvies. Behalve voor hun politici, politici natuurlijk, want die reizen er allemaal naartoe. <laughs> heeft al een negatief ja. reisadvies afgekondigd voor Egypte. Ja. Dus ja, het, je ziet wel um, in de analyse, zie je vaak van die koppen de Arabische lente heeft voor meer terreur gezorgd... Ja. of heeft voor meer spanning gezorgd. Ja. Ik zie het anders. Ik zie dat wat er in Egypte gebeurt en Tunesië... die enorme spanningen tussen al die verschillende groeperingen... gaat over wat is er in de 20 ste eeuw gebeurd? 60, 70 jaar dictatuur. Ja. En wat voor staat wordt dat nu? Een militaire staat, ja. een islamitische staat, een civiele ja. staat... Nou, daar zijn mensen nog helemaal niet over uit. Maar Jacob, nee, maar... denk je dat dat inderdaad niet het gevaar is... van dan toch maar even gemakshalve zeggen... de Arabische lente als je kijkt naar mm -hmm. Tunesië... waar ja. afgelopen nacht ook, ik weet niet hoeveel duizenden mensen... de straat op zijn gegaan na twee politieke moorden... de ja. afgelopen ja. half jaar ja. Ja. tegen de regering... Uh, kan, het, het is niet vergelijkbaar, waarschijnlijk inhoudelijk mm. met Egypte... maar op het oog ziet dat er hetzelfde uit. En dat je dat in deze tijd met de Al-Qaeda-dreigingen... Dat, dat je het je niet kan permitteren, deze instabiliteit. Maar je hebt ja, wel is het gevaar, hè? He? Het, ja, het probleem is dat uh, die democratie... Uh, kan zich alleen maar bewijzen uh, door hem in te voeren... en langzaam te laten groeien. Mm -hmm. En uh, als je dat zoals in Egypte is gelopen met bruut geweld weer afschaft... Um, uh, dan blijft het een soort kastplantje... wat, wat eigenlijk vertrapt is. Mm. Uh, het probleem in die landen is dat... toch vaak door de grote meerderheid van de bevolking... of de grote meerderheidsgroep... pluralisme, zeg maar, als een soort uitgangspunt... van hoe de maatschappij in elkaar moet zitten. Dus dat je accepteert dat er gewoon veel verschillende smaken... Mm. kleuren, uh, religies, et cetera, in de maatschappij bestaan. Dat dat niet geaccepteerd wordt. Uiteindelijk heeft men een... Vrij sterk harmonisch ideaalbeeld van de samenleving. Het moet, iedereen moet toch uiteindelijk overal ongeveer hetzelfde over Maar dat denken. is ook nooit geleerd hè de afgelopen nee, nee, 60 nee, er, jaar. En dat of... kan alleen maar ja. heel langzaam groeien. Ja. Door de ervaring met elkaar. En dat, ja, die ervaring in de afgelopen twee jaar is natuurlijk helaas niet zo... Mm -hmm. uh, Positief. Ja. Ja. Maar als je ermee ophoudt, dan zal het ook nooit lukken. En dan ja, blijft en... die regio instabiel, want die, ook die militaire regimes zijn inherent <coughs> instabiel. Ja, en we is ook hebben een gezien hoe snel, ja, het is een katerhuis en we hebben ook gezien hoe snel het dan. Uh, onderuit gehaald kan worden in Tunesië, in Egypte. Hm. Libië heeft iets langer geduurd. Syrië uh, is nog onduidelijk wat daar gaat gebeuren. Maar uh, ook dat is eigenlijk niet werkelijk uh, hm. stabiel... en heeft, is voor een deel ook de voedingsbodem voor Al-Qaeda geweest. Ja. Hm. Petra, een, een ander aspect. We wilden het daar vorige week nog over hebben. Um, de gebeurtenissen in, in Egypte die worden door sommige analisten zo geanalyseerd... en dat kan ook wel eens voor al die andere landen gebeuren... dat al die religieuze groeperingen die nu nog... Met elkaar vechten ook. Uh, met woord, maar ook met daad soms. Hè? De broederschap met, uh, met de salafisten, bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Dat die op één hoop gegooid worden. Eén grote club, religieuze club, tegen het leger. En dat die ontwikkeling ook wel eens in Tunesië, maar in tal van andere landen wel eens het geval zou kunnen zijn. Nou, je ziet juist in Egypte bijna het tegenovergestelde. De salafisten, waar uh, nou, uh, voor de parlementsverkiezingen eigenlijk helemaal niet in de gaten hadden. dat ze zo ontzettend veel aanhang hadden gekregen op het platteland. die hebben van oudsher in Egypte hele goede banden met de veiligheids uh, uh, organisaties, die natuurlijk wel samenhangen, samenwerken met de militairen. Dus die hebben het op een akkoordje gegooid rondom 30 juni... Die toen die grote demonstraties plaatsvonden. Dan nou krijgen de salafisten hun geld uit Saudi-Arabië... en kregen de moslimboedders hun geld uit Qatar. En dan zie je meteen het complexe mm -hmm. dat je ook die enorme regionale grootmachten... met heel veel geld, die spelen dat spelletje ook ja. mee. Dus je ziet eigenlijk... Uh, of ja, een, een strijd om wat voor soort islam, wat ik wel vermoed... is uh, dat, nou, je ziet nu die El Noor party die toen heel veel heeft gewonnen... die houden zich nu heel rustig, die spelen het volgens mij heel slim... die houden een kaart uh, bij de borst, die doen niet mee met die interim-regering... nee, die zeggen, wij willen parlementsverkiezingen... en mm -hmm. dan zien we wel hoeveel mensen op ons stemmen... en dan zullen zij zeggen, wij hebben de islamitische stem... de moslimbroeders hebben er een pu puinhoop van gemaakt. ja. Nee. ja. Ja. Goed, uh, jij zei net al even, Jacco Pekelder... Uh, um, de, dit wat er gebeurt, de, het vervolg van de Arabische lente... Ja, ja. wordt door veel mensen gezien als een voedingsbodem voor Al-Qaeda. Mm -hmm. Wat die nu ineens, uh, deze dagen... toch weer de hele wereld min of meer in een vuurgreep heeft... met terreurdreigingen. Mm -hmm. De hele wereld bedoel mm -hmm. ik natuurlijk Amerika en het Westen. Ja, ja. Um, uh, Jemen lijkt wel het broeinest van een soort ja. nieuw herboren Al-Qaeda. ja. ja. Hoe duid jij dat? Um, nou, ten eerste is een beetje aangenomen wel op zijn plaats, omdat we net met het uh, uh, schandaal zitten rond Snowden's uh, onthullingen over. Uh, um, NSA. NSA, hè? Het grote NNZ, um, uh, ja. Het, het grote afluisterschandaal. Ja. Afluister, ja, kan je nog luisteren nee. met die digitale informatie? Nee, oh, maar oh, ja. goed, de nulletjes in de eentjes enzovoort. Uh, in ieder geval, uh, dat grote schandaal, uh, uh, dat ook eigenlijk um, de hele, het hele beleid om uh, door zo'n grote organisatie als NEC... enorm veel data te, te laten opvegen, zeg maar over de hele wereld en te laten analyseren, ook van jou en mij, uh, uh, dat dat beleid ter discussie komt te staan. En zelfs Republikeinen beginnen nu in het congres te zeggen, we moeten eigenlijk af, zeker als het tegen Amerikaanse burgers is, er is altijd weer het nare Amerikaanse sausje eroverheen, maar we moeten af van die uh, uh, um, uh, burgerbewaking, uh, burgercontroles. Uh, mm -hmm. En alleen maar echte schuldige mensen, daders, ge echt gevaarlijke terroristen, die mogen nog in de gaten worden gehouden. Mm -hmm. En dan is het natuurlijk wel heel fijn... als je op dit moment kan wijzen op een, uh, een dreiging van Al-Qaeda. Maar, wil, maar dus wacht even, wat zeg je daar nou mee? Ja. Het is, ben jij een van de mensen die in dat complot nee, gelooft? Nou, en dan ook denkt dat een land als Amerika, maar ik, ook Engeland... dit allemaal zo groots opzetten... Ik denk dat om... het verplicht is dat iemand, nu ben ik het... Uh, <laughs> dat even uh, roept. Nou, ik wil je wel steunen daarin hoor. Ik ja. heb nog wel een ja. eentje voor deze theorie. <laughs> okay. Waarom precies deze week? Want ze wordt steeds gezegd... Ja, en die ambassades die blijven de hele week dicht. Ja, ja dat hadden ze namelijk al in de kalender kunnen zien. Want in de meeste van die landen die is zijn, nee. is het suikerfeest. Dus je hebt je staf al op vakantie. De ambassade was al gepland om van woensdag tot en met volgende week zondag dicht te zijn. Dus qua logistiek is dit perfect moment. Ja. Ja, maar ja, okay. ik doe ja. niet aan samenzuweren hoor. Nee, nee, nee maar het komt ja, er goed. gewoon goed uit. Dan valt het onder dat hoofdstukje. Ja en, dat komt, kan nog, ja, en je kan ook laten zien dat je de terreurdreiging serieus neemt. Ja. door die ambassades te sluiten. Ja. Mm -hmm. Dat is een heel mooie symbolische daad. Uh, van wij zijn waakzaam, beste burgers. En maar hebben goed, jullie het allebei is... inderdaad eigenlijk niet zo heel serieus? Of vragen jullie jezelf af. Of er überhaupt sprake is geweest van zo'n gesprek wat ze getapt hebben mm, als ze. De nou, conference call die ze zouden hebben ja, afgeluisterd. Nee, ja, dat, dat gaat me te ver. Ik dat is te, ver om te om dat makkelijk als... om dat onderuit te halen. Okay. Dus, en zeker in Amerika wordt dat toch wel na verloop van tijd wordt het bijna allemaal publiek in Amerika. Ja. Dus dat komt dan wel naar buiten. Dat zou, dat zou voor de Obama ook uh, voor de regering Obama ook een te grote aanfluiting dan zijn. Maar uh, um, er is heel veel ruimte voor interpretatie in dit soort zaken. En het is maar net hoe je het interpreteert. Ik weet ook niet zeker natuurlijk of die theorie van mij uh, klopt. Maar het is belangrijk dat je dat meeneemt in de analyse. Omdat we al heel vaak hebben meegemaakt dat de regering donders goed uitkomt. Nou, Obama ja. was gisteren bij de Tonight Show. En daar zei hij, we moeten ons wel realiseren hoeveel risico's onze diplomaten in bepaalde landen lopen. Chris Stevens... Benghazi was een hele goede vriend van me. Ja. Ja. En uh, de Amerikanen hebben echt afgelopen decennia... heel veel van hun diplomaten moeten begraven... die in ambassade, aanslagen op ambassades mm -hmm. zijn omgekomen. Dus ik, bedoel, ik krijg kippenvel van als ik het zelf vertel. Daar moeten we inderdaad serieus mee omgaan. Er wordt altijd een beetje lacherig gedaan over diplomaten. Sherry drinken, noem maar op. Maar die zitten vaak in de meest gevaarlijke Natuurlijk. landen. Ja. Je kan het niet uitsluiten. Maar en... zo groot brengen moet, moet je ook ja. altijd even... in je achterhoofd houden tegen de achtergrond... van. Een het prism-schandaal wat, uh, ja, wat, wat, wat speelt. Nou Dat ja, eigenlijk... en, en nogmaals, kijk, er is natuurlijk heel veel instabiliteit... maar uh, het gebruik van drones in het bestrijden van terreur in landen als Jemen, Pakistan, Afghanistan... is zo ontzettend veel weerstand bij de lokale mm. bevolking. Dus er zijn altijd jonge jongens, meestal zijn het jonge jongens... Mm. die bereid zijn om dan ja, wraak te nemen, het goede te doen in de naam van God. Ja. Zelf, wat zegt jouw gevoel uh, over Jemen? Uh, is er een aanslag op handen? vanuit Jemen of wherever, waar iedereen het nu over heeft? Ja, het, het heeft maar één... Kijk, dit is natuurlijk een hele goede low-cost operation. Hè. Je hebt een conference call. En je zorgt dat mensen erachter komen, ook de samenzwering van de andere kant. En je hebt gewoon heel Amerika en Red en een ja. Dat is wat dat betreft ja. ook heel slim. Maar ja, het hoeft maar één idioot te zijn. Ik noem het idioot, criminelen. Ja, dus dat... Je kan het nooit uitsluiten, maar je kunt ook nooit uh, voorkomen... Door al dit soort maatregelen hmm. dat het niet gebeurt. Nee. Nou, we kunnen er vergif op innemen dat er iemand nu zit te plannen. En dat er ja. niet ook nou, één iemand is, ja. dan, maar wel een aantal. Ja, ja. ja. ja. ja, ja goed. Ja, we blijven even bij jou. Uh, Duitsland uh, is in afnemende mate van plan om ons nog serieus te nemen. Ons Nederland. En dat ja. heeft met Europa te maken. Het heeft met Europa te maken. Uh, je ziet het ook uh, deze week om nog even het ingewikkelder te maken. Maar In The Economist uh, bijvoorbeeld ook een uh, artikel dat één ding ademt, namelijk de vraag, hoe kan het toch dat dat land Nederland, wat zo'n klein landje wat van de export afhankelijk is uh, hè, nummer 10 of nummer 7 ik weet niet meer precies mm -hmm. uh, van de, uh, op de ranglijst van de exporterende landen in de wereld een van de landen die het meeste winst haalt uit de export dat dat zo uh, uh, sceptisch is over Europa uh, en, en uh, op de rem staat ook uh, um, ik denk dat het een poging is om het beste ervan te maken. Maar Frans Timmermans die ook zegt, uh, iets van 50 maatregelen... of 50 beleidsterreinen, daar moeten we mee ophouden... om die naar Brussel te schuiven, die moeten we gewoon in Nederland houden. Dus ook hij doet een beetje mee aan die sceptisisme en, en die gereserveerdheid. Um, dat wekt enorm veel verbazing in het buitenland... En Duitsland heeft ons eigenlijk nodig in Europa. He, wij uh, vervullen een hele nuttige rol, rol. Soms als een beetje de badkop uh, in, in een handig duo van good cop, bad cop. Om bepaalde uh, um, ja, zeg maar beleidslijnen mm -hmm. die wij met Duitsland delen door te zetten. Hè? Vrij strenge begrotingspolitiek. Ook uh, bepaalde vrije marktprincipes. Uh, um, en uh, Duitsland vraagt zich af... Of ze bij al die euroskepsis in Nederland nog wel zo goed op ons kunnen bouwen. Ja. En waar in de praktijk, uh, waar blijkt dat dan uit, die, die, die, die terugtrekkende houding van Duitsland ten opzichte van ons? Nou, uh, Zullen ja. ze bepaalde willen ze bepaalde verdragen niet verder uitvoeren? Nee, of, of, nee. Of, of hoe gaat dat verder? Nee, wat dat betreft valt het nog wel mee. Het is meer een waarschuwing vooraf die je door een aantal mensen. Ook Bernhard Wintjes heeft het bijvoorbeeld wel eens uitgesproken. Ook mensen van de, de werkgeversvoorzitter, precies. Ook mensen van de Duits-Nederlandse handelskamer. Uh, maar ook meer politiek georiënteerde uh, mensen. Zoals Ton Nijhuis van het Duitsland Instituut. van uh, Nederland let een beetje op je zaak. Uh, want in Duitsland uh, waar is men nu heel blij. Hè, met, met de nieuwe regering die er nu een jaar zit. Maar men vraagt zich af hoe lang zit dat nog eigenlijk. Mm. En uh, uh, eerst dacht men ook... Dus uh, maken ze maken zich zorgen over de instabiliteit van ja, onze politiek. Van de omdat de politiek, hier aan de lopende band zoals in of, Italië een ja, kabinet valt. Ja, En of de van buiten rechts om het even, en buiten links overigens ook... Uh, niet uh, zo'n grote invloed op het regeringsbeleid wordt uitgeoefend. Uh, in gedoogconstructies of, of vanuit de oppositie. Um, die de, dat het ervoor zorgt dat Nederland uh, um, um, niet meer die betrouwbare partner in maar, is. Maar heeft dat dan ook te maken met de aankomende Europese verkiezingen? En hoe inderdaad, Zeker, dat staat in ja. dat Economist-stuk ook, hoe ja. Wilders nu ja, ja. coalities aan het sluiten is in ja, Europa. Ja, die probeert een soort, uh, soort Europa-brede Europa coalitie van anti-Europese -Euro politici uh, te sluiten. Stem op mij, ik schaf Europa af. Ja, ja, ja. ja. ja nou is een ja. strappige jakker, want jij zei ja. ja, Duitsland heeft ons nodig. Ik denk omgekeerd, zo mm. mogelijk nog harder. Want anders zou je nog kunnen zeggen... Dan haal je je schouders op denk je... nou ja, Duitsland vindt ons op dit moment niet zo aardig. Nou, en? Ja, nou ze vinden ons, Maar nou ja, ik, of nee, wat als niet zo betrouwbaar exact, meer? Ja, ja, dat is het. Ja. Een soort, soort, ja, soort argwaan of skepsis, of een beetje milde twijfel van... ja, kunnen we die, nou. die lui in Den Haag nog wel vertrouwen? Nou, en dan is het inderdaad... Uh, dat zou uh, verder natuurlijk niet zo erg zijn. Maar we hebben Duitsland nodig. Hè? Uh, uh, die rijtjes zijn wel bekend. Maar 160 miljard is de handelstroom. We verdienen aan Duitsland... Een derde van onze economie. Ja, nou, zo onge... ja exact. En uh, we verd... Dus 104 een miljoen, miljard euro halen we, uh, sturen, uh, exporteren we naar Duitsland... Uh, inclusief de wederuitvoer. Uh, uh, uh, uh, we kunnen ons die houding niet permitteren, zeg je gewoon. Daar eigenlijk. komt het eigenlijk op neer, exact. Ja. En, maar, en ook gewoon, dat is een beetje de, de softere kant... maar er zijn ontzettend veel uitwisselingen tussen Nederlanders en Duitsers. Er wonen 150.000 Nederlanders in Duitsland, 125.000 Duitsers in Nederland... De, ja. Het is een land waar, waar wij zo mee verweven zijn. En, ja. en we moeten, als zo'n land zo waarschuwend zeg maar, wordt, mm -hmm. moeten we dat heel serieus nemen. En moeten we niet afdoen als nou ja, die buren hebben altijd wat te okay. klagen. Ja. Het is eigenlijk ja. opvallend hè, dat de, de, de streken waar uh, bijvoorbeeld de aanhang van de Wilders zit, ja. maar ook de aanhang van de SP, in bijvoorbeeld Limburg, daar ben mm, ja? ik ja. vorige ja, week nog geweest. Ja, ja de grensstreken die zijn juist heel afhankelijk... Ja. ook van Europese maatregelen... Ja. om het grenswoonverkeer woonverkeer te vergemakkelijken... Ja. want dat is voor heel veel mensen nog heel ingewikkeld. Ja, ja. En, er wordt en, heel en veel ook de gedaan. economie. Ja, en, ja. Maar die, daar zit toch heel veel aanhang... ook weer van die, juist -Europese, die europese stemming. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe ja. verklaar je dat? Ja. <coughs> geen idee, want het, uh, voor mij is, is het... Is er, is, in ieder geval is het geen uh, nijd op Duitsers of zoiets dergelijks. Nee. Zoals het misschien twintig jaar geleden nog wel voorkwam. Uh, dat is daar uh, niet aan de orde. Um, um, ik denk wel dat in die regio's altijd uh, het gevoel is dat het machtscentrum... Met die regio's niet zoveel op heeft. Dat klopt helemaal niet, juist. Uh, nee, misschien schildfijl. klopt het wel met Holland tegen Twente of Zuid-Limburg. Maar het klopt zeker niet uh, als het gaat hmm. over Brussel en Zuid-Limburg of zoiets. Nee. Laten we tot slot eventjes nog gaan naar de uh, langzaam uh, uh, uh, verzurende verhouding tussen Obama en Poetin. Ver, nou, uh, ver onder nul. Ver onder nul zou je kunnen zeggen. Geen oh, uh, uh, Koude oorlog. Ja, um, ja. De, de jongste affaire is natuurlijk. Uh, de, we hadden het al zo pas over die Snowden, die klokkenlaarden van de NSE, ja. die daar asiel uh, Gekregen heeft ja. maar ook de, de ruzie over de opstelling van Rusland ten opzichte van Syrië. Zo zijn ja. dat tal van uh, zaken. Hij heeft hij bij Jelino, die het uh, zo, je noemde het al, Petra, ja. heeft hij net gezegd: uh, uh, ja, uh, Rusland vervalt weer in het oude uh, mm -hmm. koude Oorloggedrag is dat een uh, political, een diplomatic snub, ja, dat genoemd. Ja. Is dit ernstig? Of ach, dat is een dingetje en dat komt wel weer goed. Maar hij heeft ook de afspraak ja. afgezet ja, nog ook... even, hé, laatste nieuws. Ja, ja, want, ja. Uh, hij zou voor de G20, die top, zou die nog ja. eventjes uh, teta-teta met Poetin. Ja. dat ja. gaat hij niet doen. Nee, nee, nee. En nou, als hij het eventueel nog gaat doen... dan, dan kan hij daarmee weer uh, iets van Putin loskrijgen. Dus dat is ook ja. wel weer handig. Uh, in ieder geval uh, um, heeft Amerika natuurlijk ook wel redenen om... Um, um, um, uh, om de sovjet of, om de Rusland uh, een beetje te beschouwen als een soort Sovjet-Unie. Uh, en en uh, het, het gek, nou ja, ik denk dat het andersom moet zien. De Rusland doet zich een beetje, stelt zich een beetje op, zoals Frankrijk het bijvoorbeeld ook heel vaak heeft gedaan. Iets boven uh, zijn gewicht boksen, om daarmee eigenlijk meer indruk te kunnen maken. Binnenlands indruk te nou, maken. Nou, binnenlands wel indruk te maken, maar ook hoe moeilijker je, je doet, hoe meer je natuurlijk toch in de internationale politiek ja. ernstig genomen wordt tot een bepaalde uh, uh, hoogte dat je belachelijk wordt. En ja, daar maar is die grens, daar is hij nog niet? Nee, dat lijkt me niet. En het is ook wel verstandig dat hij maar een jaar uh, heeft uh, ge, gegeven aan, aan, aan Snowden. Uh, in principe, wa waardoor hij duidelijk maakt van... ik snap wel dat het een probleem is, enzovoort. Ja. Nou, ik hoop dat ze bij die G20 uh, in elk geval, hoe, wie het ook doet, wat aan Syrië gaan doen. Maar dat is waarschijnlijk weer voor de volgende keer. Voor de mm. volgende keer volgende panel of ja, volgende G20? Nou ja, misschien wel allebei, ja, helaas. <laughs> Goed. Petra Stien hoorde u als laatste. Heel hartelijk bedankt. Oh, en ben. Jacob Pekel er ook bedankt. Dat was de villa voor vandaag. Wij zijn er morgen weer vanaf half vier. En zo meteen na het journaal van half vijf. Het Radio 1 journaal. Met Lucella Karasso. Goedemiddag, Dat zeker. Is Lucella. We gaan uh, ook door op uh, dit afzeggen van Obama van die afspraak met Poetin. Uh, Jemen Egypte, jullie spraken er ook over. Het sprookje van de wolf uit Luttelgeest, ja. natuurlijk. Blijkt allemaal waar gebeurd te zijn. En een kromme rug krijgen van gamen en smartphones. Dat is de nieuwste problematiek van de jeugd. Zo. Dat na half vijf. Daar gaan wij allemaal met rode oortjes naar luisteren. Dankjewel. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS Journaal met Mark Visser. De Egyptische interim premier Beblawi zegt dat het besluit om de sit-ins van aanhangers van de afgezette president Morsi op te breken definitief is. De demonstranten zitten al weken in protestkampen op twee plaatsen in de Egyptische hoofdstad Cairo. Beblawi zei dat de betogers alle grenzen van vreedzaamheid hebben overtreden door onder meer op te roepen tot geweld. Het ging er net al over. President Obama wil volgende maand in Rusland geen ontmoeting met president Poetin. Hij heeft de afspraak afgezegd. Hij is verontwaardigd over het besluit van Rusland... om tijdelijk asiel te verlenen aan de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden. Zometeen in het Radio 1-journaal. Correspondent Wouter Zwart hierover. In Jemen is een poging van strijders van Al-Qaeda om gas- en olieinstallaties over te nemen vereideld. Dat meldt de regering, die ook zegt dat extremisten een stad in het oosten van het land wilden innemen. De aanval stond voor afgelopen zondag gepland. De regering heeft niet bekendgemaakt hoe het aanvalsplan ontdekt is en of de aanvallers zijn opgepakt of gedood. Een agent die in februari in het Gelderse Duiven... een inzittende van een auto in de rug schoot, wordt vervolgd. Uit onderzoek door de Rijksrecherche blijkt volgens het OM... dat de agent onrechtmatig geweld heeft gebruikt. Er was geen sprake van noodweer. De 20-jarige inzittende raakte bij het schietincident lichtgewond. De vrouwtjeswolf, die begin vorige maand dood werd gevonden bij Luttelgeest... is hoogstwaarschijnlijk vanuit Oost-Europa zelf hier naartoe gekomen. Concluderen onder meer de Universiteit Utrecht en Naturalis beheer Flevoland dacht dat het dier was aangereden in Duitsland... en daarna voor de grap bij Luttelgeest was neergelegd. Maar de instellingen gaan daar dus niet van uit. En in het noorden van Sulawesi is een vliegtuig van de landingsbaan geraakt... vanwege een botsing met een koe. Het dier stond samen met nog twee andere koeien op de landingsbaan. In de Boeing 737 van de Indonesische maatschappij Lion Air... zaten 117 mensen en ze bleven allen ongedeerd. Dat is het belangrijkste nieuws. En hoe staat het er voor? Niet in de lucht, maar op de weg. Jolanda van der Velden. Op de weg staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij de Alfred Buns 4 kilometer. En verderop bij knopend hoevenlaken nog eens 3. Op de A15 Maasvlakte Rotterdam, bij spijkenissen 3 kilometer. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. Het NOS Radio in Journal. Lucella Carrasso. Goedemiddag. De internationale bemiddelingspoging in Egypte is mislukt. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is vandaag in Egypte. Straks zijn visie op hoe het nu verder moet daar. Paul Roosemuller houdt de moed erin. Weliswaar is het aantal te zware kinderen niet gedaald. Maar het is ook niet verder gestegen. Na zessen een gesprek met hem. Eerst het nieuws over Obama, die een bezoek aan Poetin heeft afgezegd. Obama zou volgende maand langsgaan in Moskou. Uh, dat doet hij niet. Correspondent Wouter Zwart in Washington. Uh, Wouter, en dat heeft dus alles te maken met klokkenluider Snowden, uh, die uh, tijdelijk onderdak heeft gevonden in Rusland. Ja, absoluut. Het gebeurt niet vaak hè, dat twee grootmachten zo uh, met elkaar omgaan. Obama is echt boos over Snowden, maar uh, er is ook nog meer aan de hand. Uh, hij heeft moeite met Ruslands positie op het gebied van uh, defensieraketschilden onder meer. Over de oorlog in Syrië natuurlijk, waar ze maar niet uitkomen. En daar kwam gisteren ook nog eens de kwestie van uh, de homorechten bij in, in Rusland. Obama heeft een interview gegeven op de televisie en hij zei toen... Uh, mijn geduld is op met landen die homo's en transseksuelen blijven intimideren of zelfs schaden en daarmee doelt hij natuurlijk ook op uh, Rusland. Uh, dus heeft Obama besloten: ik ga nog wel naar de G20-top, dat is in Sint-Petersburg, maar mijn directe gesprekken met Poetin die uh, blaas ik af. Ja, David Jan Godfroy, correspondent in Moskou. Uh, David Jan, is, is daar in Rusland al op gereageerd? Niet David Jan, gereageerd, om de eenvoudige reden dat er uh, officieel uh, nog maar net iets bekend is gemaakt. Nou, zodra dat wel gebeurt, zal uh, Poetin via zijn woordvoerder... wel met een reactie komen. Maar dat heeft de onderminister van Buitenlandse Zaken, Ryab Kov... Uh, er overigens niet van weerhouden om het standpunt van de Amerikanen... wat Snowden betreft een verdraaiing van de werkelijkheid te noemen. Hij zei alsof ze de wereld in een lachspiegel bekijken, uh, die Ryab zei dus. Maar de consequenties uh, daarvan die zijn nog niet duidelijk. Die zullen later getrokken worden door het Kremlin. Ja, want Poetin kon het misschien wel uh, een beetje verwachten nadat hij Snowden tijdelijk onderdak gaf. Ja, wellicht. Maar het is ook niet zo dat, dat Poetin om die Snowden gevraagd heeft. Hè. Die is hier op, op 23 juni uit Hongkong aangekomen, waarbij wijze van spreken uit de lucht komen vallen. En hij kon niet verder, omdat de Amerikanen zijn paspoort hebben ingetrokken. Ja, toen zat, toen zat Rusland, toen zat euh, Poetin ook met hem, met hem opgesche, opgescheept. Nou, vervolgens hebben ze hem hier een, een maand, ruim een maand lang, laten bungelen in de transitruimte van een vliegveld. En pas vorige week is er besloten om een tijdelijk asiel te verlenen, onder strikte voorwaarden dat hij niet verder gaat, zoals Poetin het noemde, met het schade van de Verenigde Staten... doet hij dat wel, gaat hij verder met lekken van, van allerlei geheimen... dan uh, kan hij in principe lineairekt uit het land worden uitgeschopt. Ja, maar zoals Wouter zei, er zijn meerdere redenen... waarom Obama nu even niet naar uh, Moskou gaat. Heeft Rusland ook problemen met Amerika of is dit een eenzijdig uh, geheel? Nee hoor, nou ja, Wouter noemde al een paar, uh, een paar on, uh, onderwerpen... waar ook de Russen grote moeite hebben. Alleen dan met het standpunt van de Amerikanen natuurlijk. En zeker als het over mensenrechten gaat. De Russen vinden dat uh, de Amerikanen, maar ook Europa bijvoorbeeld... zich veel te veel daarmee te, mee bemoeien. hebben bijvoorbeeld een, een wet die in, uh, in de Verenigde Staten is aangenomen... die Russen die betrokken waren bij de dood van de klokkenluider Sergei Magnitsky... de toegang tot uh, het land ontzegt en hun tegoeden bevriest. Nou, in, in, in antwoord daarop hebben de Russen... Uh, Russen de adoptie van Russische kinderen door Amerikanen, Amerikaanse stellen verboden. En het is eigenlijk al sinds het heraantreden van Poetin... Sinds, uh, voor zijn derde termijn in mei vorig jaar... homilis tussen die twee landen. Ja, en Wouter, hoe zie jij uh, dat, dat verder gaan? Nu dit bezoek afgezegd, uh, ja, hoe, hoe mm -hmm. zou Obama het verder doen? Ik weet niet of ze eruit komen. Het zal natuurlijk wel moeten voor de lieve wereldvrede. Maar de relatie is echt uh, bekoeld op dit moment. Uh, Obama zei gisteravond in datzelfde interview ook... dat ze ja, in Rusland af en toe een beetje dreigen terug te zakken... in een koude oorlogmentaliteit. Uh, Obama zei, ik moet de regering daar in, in, uh, in Moskou en Poetin... er voortdurend op wijzen dat die tijd achter ons ligt. Nou, Dat zijn bepaald geen uitspraken die vrienden over elkaar zouden maken. Dus ik denk echt dat er behoorlijk wat te lijmen is. Dank Wouter Zwart vanuit Washington en David Jan Godfoy vanuit Moskou. Het vliegveld in de Keniaanse hoofdstad Nairobi is gedeeltelijk weer open. Vanochtend brak daar een grote brand uit in het hoofdgebouw. Alle vluchten werden geannuleerd. De woordvoerder van de Keniaanse president bood daarna zijn excuses aan... voor al het ongemak. To the thousands of passengers, including tourists... whose journeys were disrupted. The president shares your concerns and regrets the inconvenience. We are concerned... Dat the incident interrupted travellers' schedules, and appreciate that they are being routed to their destinations as soon as possible. En we hopen de reizigers zo snel mogelijk naar hun bestemmingen te kunnen brengen. Koert Linder, onze correspondent in Nairobi. Koert, hoe uh, zou je de, de situatie op het vliegveld nu omschrijven? Nou, de beschadiging aan de aankomsthal waar de brand woedde, die is echt gigantisch. Alles zwart geblaakt, het plafond ingestort, kortom onbruikbaar geworden. Tenminste, twee van de drie terminals voor vertrek, die zijn niet beschadigd. En dat uh, geldt ook voor het gedeelte waar goederen worden overgeslagen in vliegtuigen. Vanavond vertrekken er vermoedelijk weer cargovluchten, evenals binnenlandse vluchten. En mogelijk morgenochtend vroeg. Komen de, internationale, in, komen de eerste internationale vluchten weer binnen op de luchthaven. Ja, hoewel KLM het voor vandaag en morgen in ieder geval geannuleerd heeft, hè? Dus, dus dat komt nog niet helemaal op gang. Het geldt inderdaad vooralsnog alleen voor de vluchten van Kenya Airways, die uiteraard hier zijn basis heeft. Maar het betekent dat men denkt binnen 12, 24 uur weer delen van de airport, van de luchthaven, eh, bruikbaar te, eh, te krijgen... En, ik moet zeggen vanochtend uh, hield eigenlijk niemand dat vermogelijk. Een nou, duizenden passagiers zijn gestrand. Die, die moeten wachten tot ze verder kunnen. Uh, hebben die allemaal een hotel kunnen vinden, denk je? Tot nu toe is de opvang van de passagiers belabberd geweest... Uh, het is momenteel het hoogte, uh, hoogtij van het toeristenseizoen. En daarmee is er sowieso weinig hotelruimte beschikbaar in, uh, in de hoofdstad. Veel auto's konden, konden ook niet door de gigantische files die er ontstonden rond de airport... überhaupt de airport uh, de luchthaven verlaten. Dus daardoor stonden ook toeristen weer urenlang in uh, de file. Andere passagiers die kwamen ongewend in Mombasa... Uit. Dat is uh, 500-600 kilometer van hier. Dus die moeten nog hier naartoe zien te ko uh, komen. Kortom, chaos. En dat zal nog wel even duren voordat de situatie zich genormaliseert. Ja, en hebben ze al een, een schade berekend wat dit economisch betekent voor Kenia? Nou, Jomme Kenyatta Airport is een zogenaamde regional hub. Je stapt hier dus over naar andere bestemmingen. Of op het continent of op weg naar Azië of het Midden-Oosten. Met 6 miljoen passagiers per jaar en 16.000 per dag is het de drukste luchthaven van heel Oost-Afrika. En belangrijk voor goederenvervoer, een derde bijvoorbeeld van de bloemen... voor de Europese bloemenindustrie, uh, komt via deze luchthaven, wordt via deze luchthaven uh, vervoerd. Kortom, een economische slagader uh, van uh, de regio voor Kenia. En dus gaat door deze brand uh, Kenia miljoenen uh, dollar aan schade oplopen. Dat staat wel vast. Dankjewel, Koert Lindeijer. En na half zes dan uh, spreek ik met zo'n bloemenhandelaar die zaken doet met Kenia. Dit is tot half zeven. Het NOS Radio 1 journaal. Veel jongeren zijn nog steeds te zwaar in Nederland. Het gaat om 15% van de kinderen met overgewicht. Bij jongeren die opgroeien met weinig geld, komt het vaker voor. Dat is een trend die we volgens mij ook al langer zien. Uh, Matthijs van der Wiel, onze verslaggever, is vandaag boodschappen gaan doen met een diëtist. Matthijs, um, we horen natuurlijk wel vaker, we merken dat ook, dat gezond eten duurder is. Um, is, is dat ook echt wetenschappelijk vastgesteld? Uh, dus wat wij gaan aantonen tijdens deze uitzending, Lucella is dat het uh, helemaal niet duurder hoeft te zijn. En dat je dus best heel erg gezond kan eten voor weinig geld. Althans, dat gaat diëtiste Esther uh, van Ette ons laten zien. We zijn nu boodschappen aan het doen in de supermarkt van De Rijp in Noord-Holland. Straks gaan we bij haar thuis uh, het klaarmaken. En later in de uitzending nog komen er ook jongeren dat opeten... om te kijken of het ook smaakt. Want dat is uw verhaal, hè? het hoeft helemaal niet veel geld te kosten. Nee, als het goed is niet. Goed plannen en dan... Uh... Met een boodschappenlijstje, de, de boodschappen of de supermarkt in. Ja, dat heeft ze in de hand. Lukken? Het wordt pasta salade, wat hebben we allemaal? Nou, sla, een gewone krop sla. In plaats van de kantklarem sla uit een zakje. We hebben uh, gewoon tomaten, uh, drie verschillende soorten paprika. Het uh, pasta-rek, daar zijn we al geweest bij dat schap. Daar stond weer even goed te kijken. Dan niet zomaar pakken. Nee, ik heb gekozen wel voor de verkoren pasta en niet voor de witte. Dus als we dan de vezels. De vezels en voor kaffee. Ja, we horen wel eens vaker over gezond eten. Het is niet voor het eerst, zeg ik voorzichtig, dat we aandacht besteden aan dit onderwerp. En toch, de cijfers blijven hetzelfde. We blijven even dik. Het verandert niks. U kunt deze uitzending in het pleidooi van uw leven houden voor gezond eten. Er verandert niks. Hoe komt dat nou? Nou, we moeten natuurlijk wel ook de hoeveelheden aanpassen. Dus je kunt en ge wel gezond eten, maar je moet ook kijken hoeveel eten ik op. De porties zijn te groot? De porties zijn te groot. Vaak wel. En als je dan ook nog veel tussendoortjes eet of fris dranken drinkt of... Ja, toch wat snackt, zeg kan maar. Nog, kan je nog wel pasta salade van, van uw recept maken. in plaats van frikandelen met friet. Maar dan helpt het nog niet. als je een, heel, een, een hele kom gaat opeten. dan wordt het even goed te veel. Dus we uh, kijken ook mogen heel we er goed niet goed te veel van te hebben. hebben straks. We hadden het over ook het verschil. bij de verschillende inkomensklassen. merkt u dat in uw eigen praktijk ook? Om het zomaar te zeggen, hoe armer, hoe dikker. Nou, ik, ik merk wel dat het natuurlijk een verschil is in producten die ze kopen. En, uh, want als je veel groente en fruit wil eten... kost Het kost gewoon wat meer geld. En uh, ja, de kiloknallers uh, zijn gewoon wat, natuurlijk wat goedkoper. En, uh, dus ik merk wel verschil in, in, in maaltijdkeuze. En uh, ja, in verschil in producten die ze dan kiezen. En ook onwetendheid. Het is heel vaak onwetendheid wat toch wel of niet goed voor ze is. Nou, we zijn nog. Heel uh, we hadden een duur product net, maar wat het wel heel lekker maakt, dat was gesneden munt. Ik zie Griekse yoghurt. En nu waar we nog een beetje aan twijfelen, Lucella, of we het wel of niet vegetarisch zouden maken, de keuze was tussen gerookte kip en feta. jij mag het zeggen. Uh, ja, dan ga ik toch voor de gerookte kip. Nou, het is wel iets duurder, hè? Gerookte kip, zeggen ze. En wel biologisch, ja. neem ja, ik aan. Dus ja, maar het kan ook allebei, maar ja, dan euh, een beetje van alles kan ja, ook. Nee, maar het moet niet te duur worden. Dat gaan we maken. Die salade. we hebben bijna al de boodschappen en dan melden we ons straks uh, tijdens het uh, bereiden daarvan. Wij horen het zo, Matthijs van der Wiel. Straks de buiten in China, die worden steeds uh, duurder. Nu, never forget you. What's it? Watch it drinking. On my whiskey. Now won't you have a with me Voor vijf geweest. De verkeersinformatie. Jolanda van der Velde, hoe is het vanmiddag? Lucel, het valt uh, voorlopig nog mee, hoop ik. Uh, acht files die zijn bij elkaar goed voor 24 kilometer. Een kapotte vrachtwagen nu op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Uh, tussen Hoeverlaak en Barneveld 2 kilometer zijn twee rijstroken dicht. En ook een aanrijding op de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen de knopen de, nee, de, knopen de Benelux en Vaanplein staat 3 kilometer. De rechter is dicht. We gaan naar China. Chinese mannen moeten namelijk een steeds hogere prijs betalen voor een bruid. Was het vroeger nog traditie dat de ouders van de bruid een bruidsgat meegaven? Tegenwoordig moeten mannen tot maar liefst drie keer hun jaarlijkse inkomen op tafel leggen. Correspondent Marieke de Vries. We lopen met Fei en Chiang een fotostudio voor trouwparen naar binnen... Ze komen hier hun trouwfoto's bekijken achter een computer. Um, I will choose my favorite photos today. Moeilijker dan het kiezen van haar favoriete trouwfoto's was natuurlijk de keuze voor haar man. De 29-jarige financieel analiste Faye koos uiteindelijk voor Zhang, een 30-jarige softwareprogrammeur. Maar daarvoor moest hij wel aan het eisen voldoen. Work hard and uh, take care her life. En eh uh, big house. Een uh, nieuw car. Hij zal hard werken. Goed voor haar zorgen. Een nieuw huis en een nieuwe auto kopen. De alsmaar groeiende economie heeft voor een omslag op de huwelijksmarkt gezorgd. Vroeger namen de meisjes een bruidsgat mee. Nu moeten mannen aan hoge spannen verwachtingen voldoen, ook materieel. I, I can see uh, girls lay higher layer selecting standard as well because they lay um they have higher standard for themselves as well. They will demand uh more strictly on themselves and also on their partners. That's what I I can see uh all my friends. Uwelijks Wang Wang Jiangyi heeft de afgelopen jaren gemerkt... hoe materialistisch de nieuwe bruidjes zoeken naar een geschikte echtgenoot. Vrouwen kijken in toenemende mate naar de economische waarde van een man. Ze zeggen, ik wil een lange, rijke, knappe man. Of van een rijk geslacht, of een beroemdheid. Dus dat legt een enorme druk op Chinese mannen. Bijvoorbeeld voor de mannen die wel een diploma hebben... maar geen goede afkomst. Die schieten over. Er zijn in China 24 miljoen meer mannen dan vrouwen. Door de een werden meisjes eerder geaborteerd. Zeker op het platteland waar jongens meer waard waren op het boerenbedrijf. Nu zijn er sterke aanwijzingen dat de een dit najaar op de schop gaat. En dat stellen als Fei en Chang meerdere kinderen mogen krijgen. Misschien twee. Een jongen en een jongen. Als ik 10 jaar oud was... I got a younger brother, brother so I think it's more more fun in my life yeah. Toen ik tien was kreeg ik er een broertje bij zegt uh, yeah. Vee en sindsdien is mijn leven veel leuker. Ik kreeg iemand om mee samen op te groeien en ik hoop dat mijn kind ook zo'n leven krijgt. Dus ja, liever twee kinderen. So Ja. maybe two children, yeah. Een Verslag hoorde u vanuit China van correspondent Marieke de Vries. Marco Verhoef, goedemiddag. Hallo, Lucia. Het regent. Ja, inderdaad, eindelijk is een keer zou je haast zeggen. Hè. Ja, eindelijk. Ik bedoel, er zijn natuurlijk best wel een paar buien overgetrokken hè, in de laatste dagen. Maar dit is eigenlijk weer eens een keer een ouderwets regengebied, wat een groot deel van het land beslaat. En wat er ook nog niet zo heel, uh, of wat er ook best wel een boosje over doet om over te trekken. Ja, en dan, uh, dan valt er hier en daar uh, meer dan 10 millimeter. Op een enkele plek nog wel meer richting de 20. Dus. Uh, Lekker en, en, en het is een uh, tijdelijk dipje in de zomer... Ja, dit is een lage drukgebiedje wat uh, op dit moment aan het overtrekken is. En dat gaat in de loop van de avond en nacht alweer wegtrekken. En morgen zijn we er alweer helemaal van verlost. Dus wat dat betreft is deze dip inderdaad tijdelijk. Uh, het hangt er natuurlijk een klein beetje vanaf hoe je tegen het woord dip aankijkt. Want als mensen het tropische weer terug verwachten en naar verlangen... Ja, dan moet ik ze toch echt teleurstellen. Dat zit er de komende week niet in. En gezien het feit dat we dan langzaam maar zeker ook al de tweede helft van augustus naderen... en we niet direct aanwijzingen zien dat dat terugkomt... nou ja, moet je misschien ervan uitgaan dat dat tropische zomer... Weer dat dat weer iets is voor volgend jaar. En dat maakt dan plaats voor normaal zomerweer? Ja. Ja, het is, het is deze week echt helemaal niet slecht weer, hoor. Want als we naar morgen kijken, dan denk ik dat we het op veel plaatsen al droog houden. Misschien een enkel buitje in het oosten van het land. En verder gaat de zon flink schijnen, vooral in Zeeland uh, al heel vroeg. En in de loop van de dag breiden die zonnige momenten zich dan over het land uit. Nou, dan wordt het 20, 21 graden. En dan is het eigenlijk heel, heel aangenaam weer. Je kunt een hoop doen. Je kunt waarschijnlijk nog best met een t-shirtje naar buiten en een korte broek. Uh, ja, de avonden zijn wat sneller fris, dus uh, dan moet je misschien een trui meenemen. Nou, en dat weer hebben we ook vrijdag in het week -einde. En laten we dan even verder... Kijken in Europa, want er zijn behoorlijk wat extreme op het moment. Ja, inderdaad, wij zagen dat uh, aan het begin van de week. Hè. Toen hebben wij hier ook veel onweer over gehad. En ik heb. Uh nou ja, ik noem dat dan prachtige beelden van onweerstoring die je over het, uh, België over de kust trok. Mooie filmpjes van gezien. Maar onweersbuien kunnen ook uh, overlast veroorzaken. Dat hebben we in, uh, in Friesland gezien Ja, natuurlijk. precies. Nou, daar. En ook in ons omringende landen zien we dat gebeuren. En daar zie je dan ook heel grote hagelstenen uh, voorkomen die uh, veel schade uh, teweeg brengen. Afgelopen dagen al uh, wijnvelden in de... Bourgogne, geloof ik, uit mijn hoofd in Frankrijk. En gisteren heb ik uh, filmpjes gezien, of nee, heb ik vandaag gezien... waren van gisteren van zware hagel in uh, Duitsland... met hagelstenen tot maar liefst 12 centimeter. Nou ja, dan zijn echt autoruiten compleet aangehoord. Daken is een uh, golfkarton aan het worden. En dan heb je een heleboel schade van. Ook dakpannen die je te begeven. Nou, dat soort buien hebben we gisteren gezien in uh, Duitsland en Frankrijk. Uh, vandaag een paar stevige regen en onweersbuien. omgeven van Lyon in Frankrijk. En voor morgen staan dit soort buien op het uh, programma voor Noordwest. Tijdens Italië en voor Zwitserland. En dat gebeurt allemaal op de grens van het koelere weer waar wij in zitten. En het heel warme weer eh, ten oosten van ons. Want in Boedapest wordt het morgen misschien wel 40 graden. Nou ja, zo. Eh, zo warm is het daar. En als die tegenstellingen heel groot zijn, dan krijg je dit soort zware buien. Normaal trekt dat wel redelijk vlot door. En dan heb je er een dag last van en dan eh, beginnen we weer verhoren van. aan. Maar nu is het een beetje status quo. En dan heb je steeds op die scheidslijn, heb je dit soort buien. Marco, Marco Voelhoef. All my little gold seems so important Every pot of gold filling full of distortion Heaven was a place still in space Not in motion, but soon I got you I got everything I've got you I don't need nothing I got everything, I've got you and We went walking through the hills trying to pretend that we both know Maybe if we save her, we could build a little home But then the hailstorm came and yelled, you need to let go, you got no control No, I got you I got everything I've got you. I don't need nothing more than you. I got everything I've got you. This weight's too much alone. Some days I tomorrow's too much I'll carry it all I got you Yeah, when tomorrow's too much I'll carry it all I got you Jack Johnson, I got you. Dan de wolf, de wolf uit Luttelgeest. Regelmatig in het nieuws deze zomer. En vandaag werden er weer nieuwe feiten bekendgemaakt op een persconferentie. Zo komt de wolf, het is een vrouwtje uit Oost-Europa. Een verslag van Martijn van der Zanden. Ja, dat het een wolf was, dat wisten we natuurlijk al. Maar het onderzoek is nu ook gebleken dat het een raszuivere wolf is. Geert Groot-Bruinerink van uh, Alterra, het onderzoeksinstituut van de Wageningen Universiteit. Een echte wolf, dus 100%. 100% zeker, bevestigd door uh, twee onafhankelijke onderzoeksinstituten... op basis van hun uh, uitgebreide genendatabanken. In de buurt van Luttelgeest is hij natuurlijk aangereden. Uh, hoe, hoe is hij daar terechtgekomen? Nou, wat je zelf al aangeeft, uh, wij denken nu dat hij daar aangereden is... omdat we geen enkele aanwijzing kunnen vinden dat er met het beest gesleept is. Ja, want dat, dat werd gezegd, hè, dat hij daar voor de grap neergelegd zou zijn. Ja, nou, en Op zich een, een gezonde gedachte, denk ik. Je moet uh, positief kritisch staan ten opzichte van het vinden van dode wolven... Ik had het zelf niet kunnen bedenken, omdat ik er niet vanuit ga dat mensen zoiets raars doen. Want dan zouden dus inderdaad vanaf de balkan hier naartoe met een dode wolf hebben gereden. Lijkt me niet waarschijnlijk, maar wat belangrijker is in dit verband... is dat bij sectie zou je zien aan de vacht dat hij lang in een kofferruimte of wat dan ook... of dat hij die diep gevroren is geweest. En dan zou je geen vers bloed vinden. En we gaan er dus wel vanuit dat we heel veel aanwijzingen hebben... dat het om een pas aangereden wolf gaat. En waarom niet op die plek? Waar is dat beest vandaan komen lopen? Uh, ja, voor mij uh, teleurstellend niet uit de Duits-Poolse populatie. Dat had ik gehoopt, want dan wordt het verhaal wat gemakkelijker. Dat, dat zou ook dichtbij zijn, hè? Ja, dat zou ook in de lijn liggen van wat we de laatste 10, 12 jaar hebben gezien met de, de bolven in Duitsland. Hij is uh, niet uit Duitsland komen lopen. We weten ook dat hij niet... Uit Italië, Frankrijk, Zwitserland is aankomen lopen. want daar, daar stamt hij genetisch gezien niet van, uh, vandaan. Daar komt hij niet vanaf. We moeten concluderen dat hij vanaf de Balkan hier naartoe is gelopen. En dan uh, reken maar 800 tot 1000 kilometer. Dat is een aardig eindje. Voor een uh, gemiddelde toerist wel, voor een wolf telt het niet zoveel voor. Deze wolf was ongeveer anderhalf tot tweeënhalf jaar oud, een vrouwtje. Ja, komt zo'n wolf alleen, denk je, naar Nederland? Ja, het uh, gebeurt altijd zo bij wolven dat uh, je hebt territoriale wolven, roedels, die op één plek blijven. Maar vroeg of laat gaan jongen uitzwermen uh, en zoeken ze hun eigen leefgebied. Ook oude wolven kunnen een nieuw leefgebied gaan zoeken als ze uitgestoten worden. En een lone wolf, zoals je aangeeft, kan dus van alles zijn. Jong, oud, vrouwtje, mannetje. En dit is dan uh, waarschijnlijk een uh, lone wolf, uh, zeer jong vrouwtje. Maar is de kans aanwezig dat er wel meer wolven in Nederland zijn op dit moment? Ja, die kans is erg groot. Onze ervaring uh, is dat als je kijkt naar verkeersslachtoffers... en dat hebben we uitgebreid gedaan de afgelopen 20, 30 jaar... als er één gevonden wordt, zitten er meer. En als ik de lijn dus doortrek van dat ik denk dat hier op spontane wijze... een wolf binnengekomen is die doodgereden is bij dan zullen meerdere wolven dat voorbeeld ongetwijfeld gaan volgen. En het wachten is op de volgende signalen. Over de wolven, de lone wolves, die horen we nu weer een keer in een ander verband genoemd worden. U hoort een verslag van Martijn van de Zanden. We gaan richting het nieuws van vijf uur, verder met het Radio 1 journaal. Tot zo.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 Beleef het uitzicht vanaf de Dom in Utrecht, de tribune van de Amsterdam Arena en de vuurtoren op Tessel. Ga naar hollandtoer.nl. Tour schrijf je met OE.